Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. er een mondkapje op en op meer plekken je QR-code laten zien. Dat zijn de belangrijkste dingen die je moet weten van de persconferentie. Rutte noemde de volgende plekken waar je de pas moet laten zien. De buitenterrassen in de horeca. Een aantal zogeheten doorstroomlocaties. Zoals musea, kermissen en braderieën. Het corona wordt verder verplicht in de georganiseerde amateursport vanaf 18 jaar. Het kan wel dat er binnenkort nog meer maatregelen bij komen als er niets verandert aan de besmettingen en ziekenhuisopnames. Dan moet je denken aan de coronapas laten zien op je werk. Maar daar moet dan eerst de wet voor worden aangepast, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Daar waar bezoekers al om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca, willen we dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt. Daarnaast willen we het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken... om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen om zo te zorgen voor een veilige werkplek. Die mogelijkheid, geen verplichting, die willen we ook voor de zorg bieden. Zowel voor werknemers in de zorg als ook voor het bezoek van zorginstellingen... zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen. Hugo de Jonge had het ook over het vaccineren. Hij deed een oproep aan twijfelaars. En op dit moment is er nog 13 procent van de mensen niet gevaccineerd... En misschien ben jij wel een van die mensen. En ik ga je vragen daar toch opnieuw over na te denken. Niet voor ons. Maar doe het voor jezelf. En doe het zeker voor je buurman. Of voor je oma. Of voor al die mensen voor wie de operatie nu weer is uitgesteld. Of doe het voor die mensen in de zorg. Het is nooit te laat om opnieuw de keus te maken. En dan het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot net iets boven het vriespunt. Morgenochtend eerst mistig, later breekt de zon door. In het noorden is kans op een bui en het wordt 8 tot 10 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland nog veel vertraging op de a 10 ring Amsterdam-Noord. Tussen Am afrit Vonendam en Amsterdam-Hemhavens 5 kilometer. Een klein half uur vertraging, de oorzaak is een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort...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 U luistert naar de Jazz bij ZFM elke zondag van 10 tot 12. Mijn naam is Marco en heel fijn dat u luistert. Uh, deze uitzending komt vanuit een regenachtig zandvoort, herfst, grauw, koud, winderig. En, uh, en u luisterde net naar Toets Tielemans, Lansomrood van het album Set. Het volgende nummer wat ik voor u klaar heb staan is een nummer van het Brussels Jazz Orchestra. Het nummer heet Nasty Boys en op trompet... Is daarbij aanwezig Pet Jorrit... Uh, Brussels Jazz Orchestra met uh, Nasty Boys met, op trompet. Pet Joris. Ik wil natuurlijk mijn uh, luisteraars welkom heten. Of dit nou uit Breukel is, welkom. Of uit, uh, uit Duitsland, herzlich welkom. Of uit Londen, een warm welkom. Jullie zijn allemaal van harte welkom. En fijn dat jullie luisteren naar dit programma Jazz. ZFM. Uh, het programma wat ik vandaag samen heb gesteld is eigenlijk uh, zijn mijn lievelingsnummers. En eigenlijk allemaal nummers en platen die ik de afgelopen twee, tweeënhalf jaar uh, in uh, dit radioprogramma heb gespeeld. En eentje die er zeker niet van mag missen is een van mijn absolute topfavorieten. Die werd altijd gespeeld als ik uh, vroeger als klein jongetje op de achterbank bij mijn vader in de auto zat. En dat is The Curls from Ipanina van uh, Stan Cats. Uh, dit nummer werd geschreven door Antonio. Carlos Jobim en de tekst van Fensiusius de Moretz. Zij zaten vaak op het terras van de bar Veloso uh, in de wijk Ipanema van Rio de Janeiro. En werden geïnspireerd door een meisje dat uh, vrijwel dagelijks voorbij komt. Dus het liedje is echt uh, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Uh, de, de, deze song werd uh, door bijzonder veel internationale artiesten opgenomen in diverse talen. En de Engelsversige tekst is geschreven door Norman Kimball. Maar de meest bekende versie is de, natuurlijk gezongen door Astrid Colberto. In de uitvoering eh, samen met Ciao Colberto en de jazzfax. Uh, sorry, <coughs> verslik me. En de jazzsaxfon is de Stan Cats uit, uh, uit 1962. Dus zoals gezegd, de cult from Imanina van St Stan Cats en Astrid Colberto.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 Sozinho. Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que. La passa, o mundo sorrindo se beetje graça e fica mais lindo por causa do amor. Een hele bekende saxofonist, alleen dan op een alt-sax is Paul Desmond. Paul Desmond is ook onder andere de, de, de vader van het prachtige nummer Take 5... die ik verderop in dit uur zal spelen. Maar eerst heb ik een prachtig nummer van hem klaarstaan. Paul Desmond met Autumn Leaves.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 Doesn't seem so rich Seems to be You've changed the tune We used to sing Like The bus and over Love should swing We used to harmonize To souls in perfect time Now Noemd. Bossa Nova is uh, het Portugese woord wat ook vertaald kan worden naar uit de toon. En uh, uh, ja, het komt eigenlijk uit Zuid-Amerika en het is in Amerika veel gespeeld. En Rita Reis is eigenlijk de eerste die het naar Europa uh, heeft gehaald. En deze versie was natuurlijk samen met haar man uh, Pim Jacobs. Uh, ik had het er net ook al even over. Um, en dat is het uh, nummer Take 5. En dat is natuurlijk geschreven door uh, Paul Desmond. En de uitvoering is van de Dave Brubeck kwartet. En uh, Take 5, het nummer is ooit geschreven waarbij de volledige opbrengst... of tenminste de eerste opbrengst naar het Rode Kruis ging. Uh, take 5 is niet als eerste jazz Was in deze maatsoort, want het is een vijfkwarts maat. Maar in Amerika werd het uh, heel erg bekend en het nummer is ook heel vaak gecoverd. Ik heb hier het origineel klaar liggen van uh, Dave Brubeck en uh, Paul Desmond. En dat is het nummer Take 5.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 Take 5 van het uh, Dave Brubeck Quartet samen met uh, Paul Desmond. Het Dave Brubeck pakket nam dit nummer op en het werd een uh, echte hit... ondanks de ongewone maatsoort. De originele partituur van Paul Desmond en het Dave Brubeck uh, speelt bevat een thema met uh, twee verschillende improvisatie. Meestal gespeeld door de saxofonist en een drumsnolo van uh, John Marelo. Maar wat echt ook wel heel leuk is om te vertellen... is dat uh, Paul Desmond zei toen ik Take 5 componeerde dacht ik dat ik een stuk was om in de prullenband te gooien. En na te hebben uitgegeven dat ik voldoende copyright te zullen ontvangen... om een oud scheerapparaat te kunnen kopen. Echter, dat is natuurlijk niet het geval. Het werd een wereldhit. En Paul Desmond gaf alle auteursrechten van het nummer Take 5 aan het Rode Kruis. Nou, hoe mooi is dat? Van Amerika gaan we terug naar Nederland. Naar een echte Haarlemse jazzmuzikant. En dat is wel Erik Ineke, een drummer. En die heeft ook prachtige nummers uitgebracht. En ik heb hier een nummer klaarstaan samen met Deborah Brown. En het is For the Love of Ivy. Met Deborah Brown, zoals gezegd, Erik Ineke, onze eigen jazz jazzdrummer. En over de regio gesproken, het Theater de Krocht in Zandvoort heeft ook weer zijn deuren geopend. Hij heeft dus nog een aantal uh, jazzconcerten op het programma staan. En uh, een van die jazzconcerten, dat is onder andere. Uh, uh, sorry. De agenda van het, het Theater de Krocht. Op 7 november Jasper Steps Quartet, Celebration in the Music of Dave Brubeck. Nou, en Paul Desmond, net gespeeld ook in dit programma. 12 december Cor Bakker en V. Klaassen. V. Klaassen komt later in dit programma ook nog uh, aan de orde. En voor uh, het volgende jaar alweer, 2022, op 16 januari staat gepland Rebecca Lawbury Quartet, Celebrating Brazilian Jazz. En op 13 februari. André Vrolijk Quartet Celebration, Johnny Meijer en zijn jazzmuziek. muziek. Johnny Meijer is natuurlijk heel erg bekend van uh, de accordeonist. En vooral de Nederlandse en Amsterdamse volksmuziek met daarin. Daarbij was hij ook een, een fantastisch jazz accordeonist. En dan gaat het verder dat jaar. 13 maart is nog nader te bepalen. Dus uh, mocht iemand zich geroepen voor, om een uh, leuk jazzconcertje te geven. 13 maart is nog vrij. 10 april. Uh, Michel Veerkamp kwartet... met Celebration in the Music of Louis Armstrong... en op 8 mei... de Preacher Man Celebration... Sax Hammond Back to Life Tour. En dat is uh, voorlopig de agenda... tot en met 8 mei... in de, de krocht in Zandvoort. Nou, zoals uh, iedereen die wel eens vaker... naar het uh, programma luistert van mij... die weet dat ik een bijzondere voorliefde heb... voor jazzmuziek met groot orkesten. En ik heb... Uh, nu ook weer een, een, een mooie plaatje vond deze ook al vaker gespeeld. En dat is van het Amsterdam Jazz Orkest. En het nummer heet Minor State of Mind. Het Amsterdamse Jazz Orchestra met, uh, van het album Finding Your Way. En het nummer heette Minor State of Mind. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van dit uh, programma op ZFM Jazz. Heel fijn dat u luistert. Mijn naam is Marco Frank. En het tweede uur uh, gaan we ook allemaal lekkere nummers spelen... die ik al een keer in de afgelopen twee jaren heb gespeeld. En dan een iets uh, lichter genre, ook in het genre van uh, de big band... Tussen um, het tweede uur uh, gaan we weer lekker verder met uh, lekkere jazzmuziek. En beginnen zometeen na het nieuws met een nummer. Of, uh, of gezongen door een artiest waarvan je dat eigenlijk niet verwacht. Dus uh, ik zou zeggen, laat je voor. Uh, dank u wel voor het luisteren. Fijn dat u luistert. En ik uh, hoor u zo weer terug in het komende uur. Jazz op ZFM. Love me, all, all of me Oh, can't you see That I'm not good without you take my lips I'll never use them Oh, take my arms I want to lose them Your goodbye Let me with eyes I cry Oh yeah, how can I go? But